ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Freddy van met het NOS journaal. In kassobedrijven moeten DSB-klanten met een betalingsachterstand voorlopig met rust laten. Dat staat in een brief van het steunfonds Probleemhypotheken aan de curatoren van DSB Bank. Als de Incassopraktijken vrijdag niet zijn stopgezet, spant het steunfonds een kort geding aan. Dat heeft Jelle Hendricks van het fonds gezegd in Knooppunt Kranenbarg op Radio 2. Het faillissement van DSB heeft volgens de curatoren geen enkele invloed op de verplichtingen die mensen zijn aangegaan. Maar klanten van DSB zeggen dat ze niet kunnen betalen omdat hun rekening is geblokkeerd. Bovendien klagen ze al geruime tijd dat de maandlasten hoger zijn dan ze op basis van hun inkomen aankunnen. Het steunfonds en Dirk Scheringa hadden een akkoord bereikt over hoe de problemen konden worden opgelost. Maar daarna ging DSB failliet. De Ierse verzekeraar Genworth, die eerder dit jaar plotseling bleek te zijn vertrokken, heeft een akkoord bereikt met gedupeerde Nederlandse klanten. Een kort geding dat morgen zou dienen is daarmee van de baan. Genworth heeft ongeveer 9000 polissen in Nederland verkocht. Bijna alle klanten hadden een wo verzekering waarvan de uitkeringen opeens werden gestopt. Toen gedupeerden daarover wilden klagen bij Genworth was het bedrijf onbereikbaar. Het kantoorpand in Arnhem stond leeg, er was alleen nog een postbus op naam van het bedrijf. De financiële ombudsman Waabeke heeft nu voor bijna alle klachten regelingen getroffen. Genworth zelf zegt dat alles op een misverstand berust.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 Yeah. U luistert naar de grote mis in C Klein KV 427 van Wolfgang Amadeus Mozart. U hoorde de